Elke dinsdagavond, 14 weken lang, vijf studenten beelden de kust. op de radio. Werd je materiaal. Luistert u nou. naar. Radio Lucht. Lucht. Lucht. Dinsdagavond. Ja, joh. Lucht. Van 11 tot 12 uur. Goedenavond, luisteraars. Dit is Danny. Met weer een nieuwe uitzending van Radio Lucht. Vanavond breng ik u muziek, geluid en woorden. Eigenlijk zou ik u liever iets aan laten raken. Want vanavond gaat het over voelen, aanraakbaarheid. Maar hoe doe ik dat in geluid? Eerst maar wat woorden dan. Ik ervaar de wereld anno 2007 als snel. Heel erg snel. Men staat maar kort of zelfs niet meer stil bij wat er om je heen gebeurt. Je voelt niet meer, je denkt maar half, want daar neem je geen tijd voor krijgt het niet. Maar waar blijft het voelen dan? Het aanraken. Het lijkt wel of we vergeten dat dat heus wel mag. Dus voel ik me geroepen vanavond dat even boven water te trekken. Dus het is voelen geblazen. Blijf zitten, ga liggen, ga staan of dans mee. Maar bovenal, voel! Yeah.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 there Doen jullie al wat? Voel je überhaupt wel iets bij muziek? Niet iedereen die je kent laat zich aanraken of raken hierdoor. Aanraken. Ja, dan heb je dus een aanraker nodig en een fysiek ding. Materie. Het volgende interview gaat daar zo over. Materie, aanraken of niet aanraken. Luister maar. Ik ben textielrestaurator. Ik heb de zorg voor de tapijten die hier overal in huis hangen. Er zijn scheuren gekomen. Dit is een werk van Kraghiezen en hij heeft dat leer van het strand gehaald... van oude zolders en overal vandaan. Dus dat is lang niet allemaal in een even goede conditie. En er zijn ook allerlei chemicaliën en teer en alles op uitgestort geweest. Dus dat betekent dat sommige delen van het kleed heel hard achteruit gaan. Er komen er toch nog scheuren in en mensen zijn zijn niet, niet altijd even voorzichtig, dus die gaan er wel eens langs. Er wordt de tas tegen aangezet. En het oogt misschien voor heel veel mensen ook niet als kunst, maar meer als oude lappen. Nou, er is uh, in de tijd bij de renovatie van het provinciehuis heel veel moeite gedaan om Krijngiezen te achterhalen. Maar het is gewoon niet gelukt. We hebben alles geprobeerd. Maar... Dus uh, wij doen nu op eigen houtje dingen. En ik, ik probeer te herstellen wat kapot is gegaan, en meer doe ik er niet aan. Dit zijn allemaal rolletjes eh, katoen. Het probleem met dit tapijt is een keer geweest dat een van die rolletjes losliet. We hebben ze opnieuw op moeten rollen, maar merkte daarbij dat ze ontzettend stevig opgerold zijn. Je krijgt het toch niet helemaal zo terug. Ja. jullie kiezen niet voor het achterplexiglas. Van de werk. Hè? Jullie blijven nee, ervoor kiezen om het ja. echt levend in het ja. gebouw te houden. Ja, en het is, textiel is ook iets wat je eigenlijk moet voelen. En dat mag natuurlijk helemaal niet hier. Maar ja, achter plexiglas of glas. dan verliest het wel heel veel van zijn karakter, vind ik zelf. Dat vind ja. ik altijd erg jammer. Voor hele kostbare, hele oude dingen moet het wel eens. Want nogmaals, textiel is iets waar iedereen graag aan zit. En zeker deze stierten met rolletjes. willen ze ook graag even pakken en laten vallen. Dat is misschien zelfs oorspronkelijk wel een beetje de bedoeling. Maar als iedereen dat doet, dan is het zo zwart en kapot. Dus dat kan helaas niet. Ja, of het moet dan weer een nieuw kunstwerk worden... wat gewoon in verval gaat raken als werk op zich. Ja, ja dan dat, het maar dan moet verval. de kunstenaar dat beogen. Er zijn ja. dus natuurlijk onder restauratoren van die bekende voorbeelden als een schilderij met aardappels... en die aardappels verschrompelden en gingen schimmelen. Mag je daar dan zomaar nieuwe aardappels voor in de plaats zetten? Want het zijn niet de, de aardappels die de kunstenaar bedacht heeft. En misschien heeft hij juist dat vormpje van die aardappel... en dat kleurtje zo mooi gevonden om het toe te passen in zijn kunstwerk. Want heeft u zelf veel contact met... ...kunstenaars van de werken die hier hangen. U vertelde dat van dat werk is de kunstenaar niet meer te achterhalen... ...of wordt er aangenomen, dat u gewoon verder kan gaan. Nou, toevallig hebben we een heel goed voorbeeld bij de hand... ...bij een kunstwerk van Paul van Dijk. Dat is een hele lange strook uh, dubbel katoen... Uh, ...die bedrukt is of geïncheckt print met uh, foto's van Brabant. En die hele slinger die hangt in het andere gebouw. Dus die slinger bestaat uit twee lagen katoen eh, waar in de bochten eh, polystyreen was geplakt. Eh, die polystyreen die ging op de duur een beetje doorzakken zodat er vouwen gingen ontstaan in de bochten. Met een grote kans op scheuren. En eh, toen hebben we contact opgenomen met Paul van Dijk. En we hebben samen met hem bedacht wat we het beste konden doen. Toen bleek dat hij alle oude scans nog had van de foto's. We hebben het kunstwerk helemaal nieuw gemaakt, maar met andere kunststof, met Plexaan in die een betere weerstand tegen buigen heeft. Het verschil is wel bijvoorbeeld dat, ondanks het feit dat de oude strook toch nogal stoffig was geworden en ja, dat gaat met stofzuigen ook niet meer weg. En het hangt ook in behoorlijk licht, dus het verschiet ook maar het was ook tien jaar terug geprint in Engeland met een lijnprinter waardoor het dus een vrij vaag beeld ontstond. Nu hebben we het opnieuw laten printen bij Stork met de modernste machines en er zijn perfecte, scherpe, maar ook natuurlijk wel hardere afdrukken geweest. En ik heb daar niet zo'n probleem mee, maar Paul van Dijk zelf vond het toch een klein beetje moeilijk. En dat is iets wat kunstenaars zich heel weinig realiseren. Dat het gebruik van hun materialen consequenties heeft voor de toekomst. Bijvoorbeeld zuurpapier, wat gaat vergelen en eh, of verkeerde zure lijmen bijvoorbeeld ook heel erg verkeerd om te gebruiken want die worden vaak geel boodschap aan de kunstenaar gebruik verantwoorde materialen en althans als je wilt dat je kunstwerk het een tijdje overleeft. Ah! kunnen we nou eens even normaal een doen al die regeltjes en die onverschilligheid gadverdamme mag je dan helemaal niets meer voelen aanraken Straks zijn we allemaal perfecte, scherpe, harde machines. Nee, lekker. Dat heeft geen consequenties voor de toekomst, zeker. Mooi. Verdoven dan maar. Geef mij dan maar een stevige dosis lithium.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 Volgende keer. Letterlijk met de ganzen meevliegende reporter. Met de coördinaten: Oosterwaarde, de Noorderwaarde. En waar zou dat zijn? Ja, ja, dat is een geheim. Heel secret. Top secret. subtly, kind I've got to think so selfishly cause you're the face inside of me I've been biding my days you see evidently it pays I've been a friend with unbiased views and then secretly lust after you so now About boys and girls and your friggin' dreams. So now you feel. Zelfsprekend is. In haar geluidsopname laat zij de kleuren spreken. Blakka. blakka is. Uh, van black, zeg maar. Uh, ja, blakka is. Uh, um, is zeg maar. Onschuld? Het, uh, het woord in het Surinaams wat. Uh, wat zwart betekent. Wijs, ja. Passionnel. Sauberheid of zo Wijs. Amor. Ja, ook kalt. Und auch ein bisschen tot, finde ich. Abstand, Bronze. Mm -hmm. Je als ik het in het dat in het de het in het de het in het de het in het de het in het de het 因为大家喜欢用黄色来游泄它们的墙面 <为什么? S 1> Dat is Ik waar... Je ah, uh, dus uh, eh, uh, uh, Als wel het <shape> is dat is de diarree in in Nederland zeg je is wat ze Hele hout, hel, ja. Wat, uh, ja, ik maak wat voel ik bij uh, de kleur de wijze, zwart? Ja, ik, ik, ik, ja, hout, ik heb eigenlijk niet zo dat ik dat, dat denk. Niet. Weis, daar zijn natuurlijk heel veel schattieringen mogelijk. Mm -hmm. uh, ik heb zwar een helle hout, maar die kan ook veel verschillende farben aannemen. Maar ja... Emotionen oder sowas lässt sich dann, ja, zeigt zich dan uh, ook in den de Farbspiegel in de Haut. rot anläuft, wenn passie, einem etwas peinlich ist, oder man ist aufgeregt. Ja, ik, ik, oder ik, ik, ik heb eigenlijk niet zo dat ik dat, het dat, goed dat denk dat het ook blasser wordt. Blass heißt dat eigenlijk, blasser. Als het uh, de kleur van de Chinees geel betekent eigenlijk uh, koninkrijk voor... ...want vroeger mogen alleen een koning of een emperor... ...het kleur uh, geel dragen. Normale mensen mogen dat niet. Dus voor mij geel is eigenlijk wel een chic kleur. Uh, en dan wintige geel is Amor. Uh, verandering. Onschuld, afstand en ook iets met uh, schoon zijn. Wit zijn, schoon zijn... Maar het heeft ook iets kouds. Dus geen warme kleur. En heeft iets met dood te maken. Wereldwijd is, zeg maar. En zwart is een... De Afrikanen, zeg maar... Die hebben wel een hele donkere kleur. En dat neigt meer naar het... Zwarte toe, zeg maar. Als dan naar het bruine. Ik weet wel dat veel stammen zeg maar, rood gekleurd, oranje gekleurde klei over de gezichten nemen. Van warmte en voor oorlogskleuren en zo. Ja, dat heeft te maken met de algemene huidskleur van Chinezen. Want kijk, als je... Tuurlijk zijn er ook Chinezen die niet helemaal niet geel uitzien. Maar als je naar het binnenland van China. Waar eigenlijk de Chinese cultuur vandaan kwam. Die uh, van de Yangtze rivier en het huang gebied. Het binnenland van China helemaal niet. Naar binnen, dan zie je mensen echt een veel donkeriger huidskleur. Dan wij bijvoorbeeld bij de grote steden, Shanghai of Hangzhou of Guangzhou, die mensen dan, ja, smeren elke dag een crème in en behandelen en zo. En veel betere verzorgen, dan ja, ziet het heel veel uit. Maar als achter die zeg maar, boeren en zo, en die moet in land werken, elke dag met zon. Tuurlijk. En zwart wordt vaak een negatief iets gevoeld en ook uitgesproken. Want we hebben het altijd over de zwarte bevolking en de witte bevolking. Hm. Ik weet wel dat veel stammen uh, uh, zeg maar, uh, rood gekleurd, oranje gekleurde klei over gezicht de gezichten nemen Van warmte en uh, voor oorlogskleur en zo. Oorlogskleuren. Zwart zijn. Ik weet ook niet of het iets is om trots op te zijn, want je bent zoals je bent. Daar gaat het is... uiteindelijk om. Idee, idee. Hmm. Kunnen wij eigenlijk nog wel voelen zonder vooroordelen, voorkennis? Kan ik dat eigenlijk nog wel? Als een kind dat zou doen, onschuldig. Hm. Tijd voor wat reflectie. Even stil zijn, luisteren. Zal ik je wat verklappen? Dijfjes in de zon. Wij staan bij een zeer bijzondere bron. Alles wat je hem vertelt. Onthoudt hij woord voor woord? En als hij dan wel antwoord geeft, dan wordt je wens verhoord. Dus wens ik. Radio lacht! Losgelaten op de radio. tot bezinning gekomen? Ik nog niet. Daarom nu nog wat geluid en wat woorden. Ik denk dat het nodig is. Nou, dit begint wel een beetje een vreemd programma te worden eigenlijk. Ja, zo praten over dat gevoel. Eigenlijk kan ik daar helemaal niet over praten, want dat moet je voelen. Maar ja, ik moet dan zo'n radioprogramma vol praten. En praten helpt niet. En uh, ja, ik, ik, vaak heb je het over gevoel. En dat kun je dan beter uitleggen aan de hand van uh, muziek, geluid, misschien een verhaal, een gebeurtenis. Ik kan wel een gebeurtenis vertellen uit mijn eigen leven. Laatst uh, kreeg ik een bericht waar ik me echt heel rot over voelde. Twee uh, jongens die ik goed ken. Die hebben een zeer ernstig ongeluk gehad samen met hun familie. En dat ongeluk gebeurde omdat er een uh, dame in een auto zich niet invoelde, niet inleefde. Bij wat er gebeuren kan als je zit te bellen in een auto. Want dan vind je jezelf belangrijker dan wat er om je heen is. En het is goed om naar jezelf te kijken, maar niet op dat moment. Ze ramden die wagen waarop hij twee keer over de kop sloeg. Deze mensen zijn in een trauma beland. Dat wil je niet weten. Schedelbasisfractuur, liggen in coma. Eentje begint er nu te ontwaken. Ze liggen, ja, kritiek. Ja, dat vind ik afschuwelijk. Echt afschuwelijk. Dat vind ik stommiteit van de bovenste plank. En zo vreselijk onnodig. Weet je, als iedereen nou eens een beetje om zich heen kijkt, zou de wereld dan niet wat leuker erop worden? Dat vraag ik me echt af. Misschien vind ik wel dat mensen dat gevoel een beetje ja, te laagdrempelig hebben gemaakt. Dat ze, dat ze er zomaar overheen stappen. En ik vind eigenlijk dat dat heel stom is, en niet kan. Dan hier het volgende liedje, dat gaat er wel eigenlijk over. Während sich andere plagen und nichts passiert Sind wir zur rechten Zeit am rechten Ort und alles ist arrangiert Ich bin dankbar dafür, ich bin dankbar dafür Weil ich jeden Tag mit meinen Brüdern und Schwestern das echte Leben spüre Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen zo so brauchen we keinerlei waffen, onze waffen nennt zich unser verstand Wat we alleine niet schaffen, dat schaffen we dan zusammen. Nur we moeten geduldig zijn Dan dauert het niet meer lang Nur we moeten geduldig zijn Dan dauert het niet meer lang Nur we moeten geduldig zijn dan dauert het niet meer lang. Die anderen kunnen lachen, keiner lacht meer als wir. Was sollen sie auch machen? Wir sind Ritter mit rosa-rotem Viseer. Een Leben ohne euch macht wenig Sinn. Kein Leben, kein Geräusch. Dan wäre ich wie blind was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen Dazu brauchen wir keinerlei Waffen, unsere Waffen nennt sich unser Verstand Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang Nur wir müssen geduldig sein dan daart het niet meer lang, Nur wir we moeten geduldig zijn. Dan daart het niet meer lang. Es liegt nog wat voor ons. Das Leben liegt voor ons. Oh. Spürst du die Vordering?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 Haben wir haben wieder Wind in den Segeln und es spricht jetzt nichts mehr dagegen, unser Ziel zu erreichen. Denn viele Zeichen zeigen, wir sind überlegen, weil wir auf dem richtigen Weg sind. Auch wenn es gerade Probleme begegnen, wir überstehen den Regen. Werden die Nerven bewahren und es die regeln, so wie wir es immer getan haben. Doch ohne einen inneren Gefahrplan, per und müssen einsehen, dass wir uns im Kreis drehen. So wie in einem Kappa. Also lasst uns dafür dankbar sein, dass es nicht so ist. Sollten in Zeiten wie diesen nie aus den Augen verlieren, was das Wichtigste ist. Für so viele ist das Leben ein ewiger Wettstreit, in dem es jenseits von jeder Korrektheit nur darum geht, den ersten Platz zu bleiben.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 Dauert es nicht mehr lang, wir müssen geduldig sein. Nur wir müssen geduldig sein. Nur wir müssen geduldig sein. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Ja, ja, the message is in the music. Ik neem jullie het laatste rondje mee, want het uur is alweer bijna voorbij. En nu ik zelf achteraf het programma bezien, moet ik denk ik toegeven dat ik een hopeloze romanticus ben. Hahaha, <laughs> dat vind ik dan eigenlijk wel heel erg grappig. Omdat ik alleen maar een lekker heftig programma wilde maken. Maar misschien is het dat wel geworden. Ik weet het niet. In ieder geval wil ik iedereen bedanken. Jullie voor het luisteren. ...en mijn collega Radio Luchtmakers voor hun bijdrage. Nathalie voor haar interview, wat ik heel dapper vond dat ik het mocht gebruiken. Marit voor haar hoorspel. En Bea voor het werk, de kleuren spreken. En dan, als laatste, Sanne voor haar soundscape... ...vanaf de top-secret locatie in Den Bosch. Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk dan op onze website. www.myspace.com slash daar kunt u alle andere afleveringen beluisteren. Zo, ik gooi jullie de nacht in met een lekkere beat. Dus tot ziens, dit was Danny Kienikker vanaf Radiolucht. Info at Gegroet, gij nachtwandelaars, Wel trusten voor straks. En weet je wat? You're not alone. In a way you're matter of time I will not worry for you You'll be just fine Take my thoughts with you And when you look behind You're not alone I'll wait till the end of time Open your mind Surely this time to be with me No.